In your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, I want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see what crazy. I don't care about that. Put your hands.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 Het ongeluk gebeurde vanochtend om kwart over zes. Vermoedelijk is de bus bij een afslag uit de bocht gevlogen. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Supermarktketen Super de Boer wordt overgenomen door Jumbo. Super de Boer accepteert een verhoogd bod dat Jumbo afgelopen vrijdag deed. Om de ruim 300 de winkels was een overname strijd gaande tussen Jumbo en Sperwer, bekend van de Plus-supermarkten. Met de overname is een bedrag gemoeid van zo'n 550 miljoen euro. Jumbo heeft nu 127 winkels en wil de overname gebruiken om flink te groeien. Over een half uur buigt de rechtbank in Amsterdam zich opnieuw over de DSB-bank. Het staat vrijwel vast dat de rechtbank het faillissement uitspreekt. De DSB had tot negen uur de tijd, maar een Amerikaanse investeerder haakte af... en minister Bos wilde geen geld beschikbaar stellen om een doorstart mogelijk te maken. Daarom lijkt het uitgesloten dat de rechters DSB nog een keer uitstel verlenen. IJsland heeft beloofd het volledige geleende bedrag van 3,5 miljard euro... terug te betalen aan Nederland en Groot-Brittannië. Dat was eerder nog onzeker. Vorig jaar schoot Nederland ruim een miljard euro vooraanspaarders... die door het faillissement van de ICF hun geld waren kwijtgeraakt. De afbetalingsregeling moet nog wel worden goedgekeurd door het IJslandse parlement. De op drift geraakte heliumballon in Colorado was een publiciteitstunt, dat zegt de politie. Amerikaanse echtpaar deed de politie geloven dat hun zoontje van 6 in het mandje zat van een losgebroken luchtballon. Dat leidde tot onnodige paniek omdat het jongetje zich thuis had verstopt. Volgens een sheriff wilden de ouders met die stunt een eigen reality show in de wacht slepen. Het weer in de ochtend bewolkt en overwegend droog, later zonnig en kans op wat regen in de namiddag maximaal 11 graden vandaag. Dit was het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 De regen te is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mij. Ah, Hij dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet het is heel die zomer al lang voor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 Kom komen. Maar voor je twee is heel die zomer alweer lang voorbij. Uit de koffer van Albert-Jan, Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. Toepasselijk, hè? ook toepasselijk natuurlijk. Want inderdaad, de zomer is weer voorbij. De strandtenten uh, zijn alweer druk bezig om uh, de zaken af te breken. Dus het toepasselijke Gerard Cox, Cox met het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, uh, Joop van S bij SV Zandvoort-Castricum proberen we nog steeds te bellen. Maar het toestel is buiten gebruik. Maar niet getreurd. We hebben uh, iemand van uh, Zandvoort, het vierde team, die uh, uit moest spelen. Straks horen we natuurlijk wel tegen wie ze gespeeld hebben. Maar die hebben een glorieuze overwinning gemaakt van drie 1. Kijk eens aan. En ze hebben beloofd, ze zijn nu op de terugweg, want ze moesten dus uitspelen. En ze zijn nu op de terugweg naar uh, SV Zandvoort. En ze zullen ons bellen zodra ze daar zijn gearriveerd. En dan krijgen we van Rob een, uh, een uh, live verslag, live update over een de wedstrijd. update wat daar uh, en, uh, gebeurt. En kijken of we Joop tegenkomt. Want wellicht ja. dat Joop daar toch ergens ook rond zou lopen. Ik neem de dat hij lopen. toch ergens rond uh, ja. dendert daar. Dus uh, ja, en uh, wat gaan we het tweede uur nog meer doen? Uh, we gaan proberen contact te leggen met uh, de lamstraal, want daar is vanavond de drie banden een toernooi. We hebben nog een bericht over uh, het jazzseizoen wat is geopend en er is morgen natuurlijk ook weer live jazz in het dorp te beluisteren. We kijken naar de evenementenkalender. Uh, Birds, de film van Hitchcock, roofvogels komen morgen ook langs. Uh, geluidsoverlast, zeuroverlast, uh, open uh, brieven, uh, ja hoe moet je dat zeggen? Uh, over en weer, nou, open je... brieven via de krant. Ingezonde stukken. Ingezonde stukken, en uh, daar gaan we natuurlijk ook even uh, bij stilstaan. En het laatste uur gaan we natuurlijk even naar sport over de grens. De ronde van Lombardije en dan heb ik het over wielrennen. We gaan even kijken hoe de stand van de zaak is bij de Formule 1. En die zijn vandaag neergestreken in Sao Paulo in Brazilië. Morgen de DNTR races hier op het circuit ook live. En uh, de kwalificatie voor de MotoGP. Dus dat is het laatste uur. Uh, we gaan vandaag ook nog bij, tussen de drie en vier nog even bellen met niemand minder dan... Uh, Laurel en Hardy. En die heeft namelijk morgen een bok bierverstijn. Gaan we gaan, gaan kijken wat dat is. Gaan kijken wat daar allemaal. En hoeveel percentage dat is. Hey, ik heb geen idee. Nee. En natuurlijk, George, veel muziek, hè? De Jungle Boys. De Jungle Boys. I think we need something extra. Yeah, I think that's it. We're going to have a good time tonight. Got <laughs> on my shoes, got on my shirt. Come on, jump up, uh, freak a hustle. Do what you want, but move every muscle. No time for playing around, only one thing to do when you hear the sound. Act yourself with someone else and make you sure yourself ain't by yourself. Dying to get on the dance floor, girl, what you waiting for? Yeah. Come on over and swing with me, Tell take your mind out your misery. Tomorrow's gonna be another day, uh -huh. tonight I'm gonna take it like that. Yeah. Surrounding me, I feel the bass come down on me. Yeah, shake your butt, but don't break your back. Tap your feet and let your fingers snap. No matter what size, shape, or color, we can jam and enjoy each other. Music's pumping, I feel something. Must be my blood and heartbeat thumping. You we'll spent your funds to pass through the door. You know there's room for you on the floor, and you don't know if there'll be any more. So, yo, what you waiting for? Watch watch Some playing a wall, I wasn't with that, not living like that You ain't with it, let me hear you say ho oh. You ain't with it, let me hear you say ow oh. Ready to boogie, I had on my dancing shoes Ain't in the mood to be singing no blues So if you wanna be a little disco ducker, I came here tonight too So good morning, good afternoon, good night, good night Don't let the bed look yeah. Going way out and I'm aiming to please You wanna have a good time, climb up my trees Come on, what you waiting for? Come on, what you waiting for? Let it ride, give it what you got, no need to hide yeah. You're allowed as long as you're able Take away the chairs and move away the tables I'm doing my thing, working around you Lay there screaming We, house you. We won't say much on that note now Because I'm not quite sure that you know how But keep on dancing, yeah. keep on dancing Baby, I'm not clocking you, I'm just glancing and uh, What I see uh, is a five-figure uh, eight <laughs> Wait. Yeah, waiting for the DJ to play my song Oh, Lord, I must have waited all night long Word. The joint was packed and it looked like a jungle I felt at home, There goes my song yeah. So I hit the floor and jumped on the case cool. Sweat pouring from my face Woo. Clothes was wet, but I didn't care yeah. You know what I'm saying? I know what you're saying So come on, girl, come on, girl, come on Let's, let's, let's get it on Dying to get out on the floor go. I waited long enough, I can't wait no more Come on, girl, come on, girl, come on Let's, let's let's let's get, get it up. on, darling. Get out on the dance floor. Yo. I waited long enough. I can't wait no more. Yeah. Ja, luisteraars, dat was ook een gouden ouwe uit mijn koffer. Demis Roesels met forever and ever. Uh, we hebben uh, Joop aan de telefoon. Kunnen we hem gelijk uh, doorschakelen? Ja, nu, uh, nu even kijken naar de technicus, Jors. Ja, we het even kort en dan bellen we weer straks. Oké, okay. nee, hij, nee Joop moet ons bellen, want wij krijgen geen contact. Gooi er even in, ja. ja, Joop! Eindelijk maar toch! Ja. Welkom, welkom. Ja, wij krijgen geen contact met jou. Ja, nou, ik kan daar ook niks aan doen. Dus... het uh, dus aan en ja, je krijgt niks binnen. Maar goed, we zijn er nu in ieder geval. Ja, we zijn benieuwd. En, uh, de eerste helft zit er bijna op. En Zandvoort kijkt tegen een 1 stand dan, na een uh, 0-2-achterstand. Uh, dit is aan het eind, signaal van de schrijfzetten. Zandvoort staat dus 1 weer achter was een uh, mooi doelpunt van uh, Michel de Haan, die de aansluiter eigenlijk uh, veroorzaakte Een voorzet van uh, Maurice Mol. En uh, Zandvoort uh, kwam daar op 1-2. Zullen we toch in de tweede helft er flink aan moeten trekken? Piet Keur heeft al twee keer uh, gewisseld. Tegelijkertijd heeft hij twee nieuwe krachten erin gebracht in de 35ste minuut. En dat is ook wel een veegteken, dat is niet goed. Maar we komen graag bij u natuurlijk in de tweede helft terug. En dan uh, zullen we kijken wat Zandvoort nog kan doen tegen dit Kastikum dat eigenlijk deze competitie al goed begonnen is. Oké, okay, nou ja, SV dus, dus, dus, dus, Zandvoort zal een oppepper kunnen gebruiken na vorige week. Uh, zie je ja, nog kansen voor in de tweede helft? Ja, ja waarom niet? Ja, okay. uh, de, laatste, de laatste kwartier van de eerste helft heeft wat meer op het doel van, uh, van uh, Kastingham gezeten. Alhoewel ze wel een paar keer Kastingham gevaarlijk eruit kwamen. Omdat er achterin nu één op één gespeeld wordt. Dus je hebt geen, uh, geen vijf man over om terug te dekken. Maar goed, eh. Uh, dus we moeten maar proberen met de Verenigde Krachten om uh, te proberen de club Kastikken te omzeilen. En ja, we zullen wel zien wat dat, wat dat gaat worden. En op het ogenblik is het natuurlijk rust. Dat duurt een kwartier en dan gaan ze met frisse zin weer uh, de wijnen. Oké, okay, nou dan komen we over een kwartier, twintig minuten weer bij jou terug. Uh, mocht je van ons niks horen, bel jij ons dan? Ik zal het doen. Oké. Okay. Tot straks. Tot straks. Nou, door naar Joop voor Joop Water. Joop, we hebben hem gevonden. We hebben hem. baby for the need to replace me. Baking hoor je. Zandvoort op zaterdag. De Where Else. Where Else. <laughs> where else? Dat was hem. Dat zou ik even naartoe nou nee, zoeken. Nee, waar komt hij? Waar komt ja, nee, hij komt. Hij is er. Met Combeggen. Demolition Disco Remix. En uh, we gaan even naar Lowell en Hardy. Want we hebben Ron aan, onder de knop. En uh, daar is morgen op uh, middag vanaf 4 uur bokbier. Hé, hey, Ron. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom, welkom in de uitzending hier op zaterdag. Ja, en uh, wat, uh, ja, de, de, we hebben begonnen dit uur met, het is weer voorbij die mooie zomer, maar de herfst is ook een mooie uh, seizoen. Ja, en uh, dan komen de bokbiertjes weer hè? Ja, dit, dit is natuurlijk prachtig mooi weer voor bokbier natuurlijk hè. Hartstikke, dat morgen vanaf 4 uur. Heb jij uh, één soort bokbier of heb je meerdere soorten? Ik heb uh, twee soorten bokbier van de tap. En? en Dat is de branddubbelbok, dat is een beetje een heftige, pittige, pittige bokbier. En ik heb de Tessels uh, bokbier van de Tesselse bierbrouwerij en, en ja, die is erg lekker, wat zachter en uh, heerlijk. En de, de, dus is het alcoholpercentage ook wat minder dan in die dubbelbok? Nee, dat, dat, dat denk ik me eens, omdat de dubbelbok, hij denkt dat die dubbel zo sterk is, ja. <laughs> dat is natuurlijk niet. <laughs> ja, Zoals nou, ik dan bijvoorbeeld. Ja. De bokbieren zitten allemaal een beetje gemiddeld rond de 6,5 procent. Oké, okay, en uh, wat, wat, voor, wat voor soort smaak is het? Is het bitterder dan het gewone bier? Of is het wat... ja, het is, uh, meestal is het bochtbier wat zoeter. Ja? En hij heeft een beetje een bittere, omdat die karamelsmaak die zit erin. De suikers worden gebrand en dan krijg je een beetje een bittere smaak van. Dus, uh, en zoet natuurlijk. Ja, oké. Okay. En uh, heb je nog wat, uh, wat, wat, wat, want je drinkt het natuurlijk niet zo snel als gewoon bier. Of, uh... Ja, je moet er een beetje van grieten. Ja, er zijn mensen bij die drinken het als, uh, als water. <laughs> maar ik krijg het idee dat het toch iets zwaarder is als het ja, gewone biertje. Je moet het een beetje rustig aandoen. Hè? Dat is, het, is toch een beetje, het is ook gevoelsmatig wat zwaarder. Dat klinkt een beetje raar, maar uh, het is niet zoveel. Meer percentage natuurlijk. Nee. Maar gevoelsmatig, je lichaam reageert er iets anders op als gewoon bier. Het is gewoon een biertje waar je echt rustig van moet genieten. Ja, maar dat, dat, uh, daar is het weer ook een beetje naar. Hè? Ik bedoel, uh, lekker uh, ruig weer buiten en dan binnen lekker warm in de, in de, in de kroeg. Ja. En we hebben er een lekkere tapasbuffet bij. Tapasbuffet? Kijk. Dus uh, we gaan lekker uh, smikkelen en smullen ook. Kan je even een tipje van de sluier oplichten wat, uh, wat het, uh, bu dat buffet inhoudt? Nou, het zijn allemaal uh, heerlijke Spaanse hapjes. Zoals uh, borrel, uh, kippootjes. Uh, wat hebben we nog meer van? Lekker tortilla, paella. Noem maar op, echt Spaans allemaal. Lekker Spaanse tapas en uh, heerlijk bokbier. Hoe laat begin je morgen ook alweer? 4 uh, uur. Van... Ongeveer tussen 4 en 8 uh, uh, hebben we de tapas buffet staan. Ja. En uh, ja, misschien daarna nog een beetje nasleep, maar uh, de, de, de, de hoogtepunt is van 4 tot 8. Voor de echte herfstliefhebbers. Precies. Oké okay, Ron, zeg hartstikke bedankt voor, even deze, voor deze update. Ja, Dan... Jullie ook hartstikke bedankt. Morgen vanaf 4 uur tapas en bokbier bij Ron oh, en Lauren Hardy. Hardy. Iedereen is van harte welkom. Oké. Okay. Heel zeg... veel uh, plezier morgen. Dankjewel. Ja. Veel plezier en uh, bij het volgende evenement bellen we weer. Heel graag. Oké okay, Ron, bedankt. Oh. Oké, okay, hoi. What's the ride? When we were at our high Waiting for you in the hotel at night I knew I had him at my match But every moment we could snatch, I don't know why I got so attached It's my responsibility You don't own nothing to me But to walk away I have no capacity He walks away The sun goes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 The song goes down He Say no regrets No most no days Cause that's a kiss goodbye The sun sets. So we are history The shadow covers me The sky above off the plain Lonely lovers see he. he walks away The sun goes de Stars on 45. Ja, en uh, zoals er boven staat, de, de, de tv-themes medley. Ik, ik heb wel een paar, uh, een paar, een paar, paar je herkend. Wel. Uh, Mesh onder andere en Love Boat. Maar er zaten volgens mij ook gewoon disco-stukjes tussen. Ja, volgens mij was niet alles van de tv uh, was niet serie. allemaal van de tv. Dus uh, dat gaan we eens even nakijken. Uh, ja, uh, nou, Joop die zal ons straks nog even bellen over de voortgang van SV Zandvoort tegen Castrucum. En de ruststand was daar 1 tegen 2. Dus die jongens van Zandvoort moeten er nog even aan trekken. Ze moeten weer even gaan voetballen daar, want uh, dat schiet niet op zo. En even een berichtje voor, uh, want daar krijgen we ook helaas geen contact mee. Maar even een berichtje over uh, biljarten. Uh, vanavond wordt er weer gebiljard in de lamstraal. En wel worden daar de finales gespeeld van het bandstoten. En daarin zullen 16 kandidaten proberen om via een achtste, een kwart en een halve finale de kampioenstrofee op te eisen. Afgelopen zaterdag werd de tweede voorronde gespeeld waarvan de acht besten doorstromen naar de komende finale rondes. Bandstoten. Ik had het in het begin over, over, over drie bannen, maar dat is niet het geval. Want, want bij bandstoten is het de bedoeling dat de stootbal... Tenminste één band heeft geraakt voordat de tweede bal wordt geraakt. Kan je nog volgen? Ik uh, helemaal. Oké. Okay. En op basis van loting worden de spelers aan elkaar gekoppeld voor een echte knock wedstrijd. Dus vanavond bandstoten in de lamstraal, de finale. En uh, wie er met de beker mee mag lopen, en weg mag lopen, dat zal dan uh, daarna bekend worden. Er staat niet bij hoe laat het begint, dus ik neem aan 8 uur. Mocht u dat willen weten, de Lamstraal is vanaf 4 uur geopend. En dan kunt u kijken hoe laat een en ander begint. Dus biljarten in de Lamstraal vanavond. Muziek. Wij gaan even luisteren naar Ruud Chakot. Dat is een Nederlandse zanger. Dat toch? is een Nederlandse zanger. Ja. Klinkt buitenlands. En hoe heet het nummer? maar? Uh, hartslag. Oké, okay, let op uw hartslag. Don't do it, don't do it Don't run your feet down Het inderdaad wel een uh, thema van een uh, tv-serie en uh, ja, je, de naam zegt jou wel wat George, maar je hebt het waarschijnlijk nog nooit gezien. de naam Barretta's Theme met uh, Sammy David Jr. Je uh, hoort het al op de achtergrond, we gaan over naar Joop. Joop, kom erin. Ja, waar op uh, dit moment de enige constellaties van staan, want kassiekem ik nee. in ieder geval 1-3 gescoord hebben zojuist. Ze de zegt dat dus we met de Vlaam over de, zegt, de gaat naar de vrouw. En uh, ja, dat gebeurt de 5-5 met mij vandaag. Ik weet het niet wat er gaat gebeuren. Als je er een, een toekent, dan is het uh, gewoon 1-3. Het zou dan uh, op dit moment wel een goede een goede. zijn. Is het is gewoon niet goed bezig aan de pooi in de houden. Ja, hij is... geworden. En uh, dat was dan eigenlijk een fout van, uh, van Boy de Zet. Die kon die bal niet goed wegstompen. Hij raakte hem aan aan de onderkant. Die bal die ging, uh, je kreeg heel veel effect en we er over hem heen doe ik, en daardoor komt uh, Kastlikum op dit moment op een 1-3 voorsprong. Uh, Sandvoort gaat nu wisselen, Dan ga ik even kijken wie er eigenlijk het pal van de oort gaat eruit. En Julian Mans die komt daarvoor in de plaats. Uh, ik denk dat uh, Keur Fabank gaat spelen, want het is, uh, het is niet goed wat Zandvoort op dit moment uit de grasblad legt. Kastlikum is gewoon beter naar Zandvoort, kan de bal beter in de ploeg houden. Zandvoort krijgt heel slechte passes te verwerken, van iedereen voor iedereen. Het is algehele mannen vind ik op dit moment. Soms nu in de aanval. Kijk wie er aan de gang is. Michel Daan. Wordt afgefloten... En dat was, was, was klaarblijkelijk een uh, overtreding van de Haan. Het gebeurde heel veel bij mij, dan helemaal aan de andere kant van het veld. En dan nog een dus je kon er niet precies wat gebeurde. Ondertussen heeft Kassicum de bal weer opgepakt over de middenveld nu. Uh, er gaat uh, een diepe bal komen, helemaal vrij. Want schot speelt een op een achter. Maar dat is uh, heel makkelijk. Gebeurde. Ik een voorbouw defect, die uh, tempo wil draaien. En die bal heel ver weg geschieten heeft de ballen, uh, de wind heeft hij in de rug. Heel hoog en heel ver. En die gaat via voet van Kastrike spelen naar de achtlijn. Maar daar is een verdediger van Kastrike om die bal op te pakken en weer naar voren te transporteren. Kast ik hem wel in de aanval. Daar is het, uh, probeert, ja, in ieder geval was dat Remco Ronda, die een voetje tegenaan kan krijgen. Waardoor hij naar jullie mals in de voeten kwam en die probeert de bal naar voren te transfereren. Maar dat komt in de voeten van een kast terecht. En Zandvoort is de bal weer kwijt. En Zo gaat het eigenlijk de hele wedstrijd al. Kort balbezit, foute basis en dan gebeurt er gewoon dat je bolje bent. Patrick Kopen in de receptie, schiet de bal naar voren, maar ook weer in de voeten van een kast de En dan krijgt je hem zomaar weer terug. Nou ja, even kijken. Wie uh, past dat Patrick Kopen? Uh, nee. Hier, hier, jongens in de bal, speelt terug naar is uh, Eens kies een beetje temporiseren voor soms. dat is echt noodzakelijk. En dan gaat uh, naar de bal vast via ja, Boylefet naar uh, Bascales. Mascalus probeert een ijs berg te bereiken. Kan hij erbij komen, is de vraag. Nee, dat kan er niet bij komen. Kastikum heeft de bal weer in de zit. en zoals ik al zei, dat gebeurt constant. Het cijfertje wisselen en dan weer een deel is uh, Kastlikum aan de bal. mag moet dan eindelijk een keer een vrij schop nemen, een uh, meter of, nou wat zal het zijn, uh, 20 in de helft van uh, Kastlikum aan de, kant de rechterkant van het veld en uh, Berg gaat zich daarmee bemoeien. Mooie gelegenheid om uh, weer eens een keertje te proberen de keeper van uh, Kassikum te verschalken. En gaat, dat seintje gaat komen, want dat heb ik al eens meer gezegd. Er gaan allerlei dingen gaan gebeuren. En het is een oh, mooie koppel van Michel aan, maar in de handen van de keeper. Helaas is het niet anders. Zandvoort blijft nog 1-3 achter staan. En we hebben gespeeld, nee, zeker nog dat ik zou zeggen. We moeten nog 28 minuten spelen. En dan weten we wie deze wedstrijd geworden heeft. Oké okay, Joop, dankjewel tot dusver. Het volgende uur komen we gewoon weer even terug. En gaan we kijken of Sanford nog wat aan die achterstand kan gaan doen. Ik hou me hard vast.